Het is natuurlijk niet goed voor Roda, dat nu uh, net zoveel punten staat virtueel als NEC. Maar NEC heeft een veel beter doelsaldo dan Roda en dus zal Roda moeten winnen. Maar uh, voorlopig Utrecht met de beste kansen na een half uur voetbal in Kerkade 0-0. We gaan even naar de kampioen Ajax in Arnhem tegen Vitesse, Ragnar Niemeyer. Achterstand voor de Amsterdammers, want Nicky Hofs, oud-speler van Feyenoord bijvoorbeeld... hij zet Vitesse op een 1-0 voorsprong. Krijgt de bal links in het strafstopgebied op het half uur. Gaat op Silles af, want hij verdedigt de goal van Ajax. En passeert hem eigenlijk in de lange hoek. Het is al de tweede behoorlijke kans... Die Nicky Hofs krijgt in dit duel, waarin Vitesse toch de meeste mogelijkheden heeft gehad. Zo eerlijk moet je zijn, hij rondt het goed af. Sillenzen mag dus spelen voor Vermeer. Maar hij ziet wel dat Ajax na 30 minuten spelen, na een half uur, op een 1-0 achterstand staat voor die 17.000 man in de Gelredoom. Bas Herenveen Heerenveen, Feyenoord, geen treffers, maar er gebeurt wel veel, hè? Zeker. En Herenveen is de bovenliggende partij. Al een minuut of twaalf. Nu Narsing weggestuurd. Maar het is grijpt in op het laatste moment. En heeft hij dan wel of niet zijn tegenstander vastgehouden in dat duel? Dat vindt Kuipers van wel de scheidsrechter. En die geeft een vrije schop. Houdt de kaarten op zak, zoals dat heet? Tenminste nu. Want hij gaf er al wel twee eerder aan El Amadi en Kums. Maar een vrije schop dus voor Herenveen. Op een meter of dertig van de doel van Mulder. Die het dus de laatste tijd. Best wel druk heeft gehad en gered is door de paal. Maar daar zagen wij in de herhaling dat inderdaad de vingertoppen van Mulder de bal nog raakte. Hij duwde hem zelf tegen de paal. Kortom, een goede redding van de keeper. Maar nu weer werk aan de winkel. Een driemans muur geformeerd van Feyenoord. En de bal die indraaiend gaat komen van Narsing. En op het hoofd komt van wie tost bijna maar de bal weggekocht door Vlaar. Die dan uh, zo goed kopt dat hij niet eens een hoekschop weggeeft. Maar aan de andere kant van het veld de linker voor Heerenveen een ingooi. Op een meter of vijf bij de cornervlag vandaan. Snel gegooid. Breuer heeft de bal gekregen. Terugkaatst naar Asaidi. Die de ingooi nam. Asaidi draait naar binnen. Wil een voorzet geven. Dreigt. Dan komen we er van die circusbewegingen. Die we van hem kennen. Geeft hij de bal toch wel mee aan Breuer. Die kan dat niet. Dus die slingert hem maar voor. Dan komt die bal op het hoofd van Martens. Indi. Die komt er weg voor de voeten van Elm. En die blijkt niet Elm te heten. Als je goed oplet. Maar Gaulil. Even goed jaagt hij de bal. Een meter of vijftien. Uh, over het doel. Van Mulder, dat is eigenlijk na een half uur, het blijft dus 0-0, opnieuw een mogelijkheid voor Heerenveen. Die schrijven we dus ook maar op, want Heerenveen blijft sterker. Excelsior tegen PSV. Is het eenrichtingsverkeer op Ouderstein Evert? Ja, eigenlijk wel. Het is 0-1 door de goal van Mettens. Dat 0-2 kunnen worden. En een goed schot van uh, Wijnaldum. Het werd goed gestopt door Wesley de Ruiter. De doelman van Excelsior die net even ruzie had met Marcello bij een corner van Strootman. Maar schijnt dat uh, de sprak er bij de Kemphaanen toe. En suste dat zonder de gele kaart. Die heeft hij wel gegeven aan uh, Tim Finken, de aanvaller van uh, Excelsior. Dat nu in balbezit is via doelman Wesley de Ruiter. Heel af en toe probeert Excelsior er wel uit te komen op basis van snelheid. Daar lijkt het nu heel even op. Maar Marcello staat daar goed en degelijk te verdedigen. En heeft de bal gespeeld naar Lens. Die speelt hem dan naar Hutchinson, de rechtsachter. Maar die is inmiddels alweer kwijt. Frank, zeg het! Half uur gevoetbal. Twente komt op voorsprong. De eerste echt goedlopende aanval van de Enschedeers. Douglas, diepe bal op Rosales. Die heeft alle tijd en ruimte om te kijken. Waar leg ik die bal precies op het hoofd? Hij kiest uiteindelijk Fair. En die schiet de bal niet met het hoofd. Maar met de voeten gewoon achter Gentenaar. Dat betekent dat Twente doet wat het moet doen. Namelijk op voorsprong komen. En deze wedstrijd waarschijnlijk wel gaan winnen. Want VVV staat erbij. Kijkt ernaar. En zal nu wat anders moeten gaan bedenken na een half uur. Want het staat achter tegen Twente. 1-0 dankzij die goal van Fair. Groningen moet misschien ook wel wat anders bedenken in Alkmaar en uh, die houtkamp... maar dat lukt sinds uh, de jaarwisseling niet uh, meer helemaal, hè? Nou, ik denk dat ze nu denken aan vakantie. Want ja. uh, het is uh, nog ja, altijd 1 Allemaal voor. een maand of vier, geloof ik. <laughs> ja, ja. En Pieter Huis daar misschien <laughs> nog wel wat langer. <laughs> ja. uh, qua vakantie dan. Het is uh, balbezit voor AZ. Dat sterker is. 1-0 voor staat, Er is maar her met het schot. In de voeten van Valkenburg. Naar ja, altijd door. En net geen 2-0. Ja, het is gewoon uh, kat en muis een beetje, hoor. Want uh, Groningen kan heel weinig er tegenover tellen. Je denkt, na 1-0, nou, dan komen ze wat uit de schulp. Maar nee, het is uh, met name Holman die zeer actief is. Ik ben trouwens benieuwd. Wie we van dit elftal van van Beek volgend jaar bij de eerste wedstrijd weer terug gaan zien. Zult er niet heel erg veel zijn als de bal bij Goodwinzer komt. Maar die komt de bal in de handen van Luciano. Uh, in ieder geval gaat Holmen weg. Maar ik denk dat er nog wel een speler of drie, vier zal vertrekken bij uh, AZ. Meteen weer balverlies. Nu van Keuntjes. Keuntjes en gaat de bal naar Holmen. Holmen kan uh, zomaar aannemen en hij kan hem zelfs zeg maar, op zijn tenen neerleggen. Maar wat doet hij? Hij kopt de bal heel snel uh, richting Luciano. En dat betekent dat het een heel makkelijk balletje voor Luciano is. Ik weet niet wat Groningen aan het doen is. Datgene wat ze al vier maanden aan het doen zijn, heel matig acteren. Dat doen ze nu ook tegen AZ. Het staat 1-0 door het doelpunt van Valkenburg voor AZ. En door die voorsprong van AZ, door de voorsprong van PSV. Op dit moment Feyenoord virtueel derde, Heerenveen virtueel vijfde. En dus play-offs. Er moet wat gebeuren daar in het Aberlensselstadion, stadion, nou, geloof mij, totdat de 60 minuten op bord staat gebeurt er hier helemaal niks. In ieder geval niet op dat vlak. Daarna gaan ze eens rustig overleggen en kijken wat er wel en niet slim is. Voorlopig wordt er gewoon gevoetbald. Al 32 minuten, bijna 33 minuten lang. Het is 0-0. Feyenoord is met een hoekschop zo even weer een paar keer in de buurt van het doel van Herenveen van Nordveld geweest. Herenveen dat nu wel weer de bal heeft via Jan Maat. Je ziet dat Narsing gaat. Dan komt ook meteen de Paas. Die lijkt me wat aan de korte kant. Dat is ook zo. Die komt om op de borst van Martins Indy. Die ogenblikkelijk omdraait en Paas en meteen probeert om Bakal weg te sturen. Die goed weggelopen was vanaf het middenveld. Maar de bal is ook daar net te hard. Dan komt het weer in de handen van Nordveld. Zo mag Herenveen weer overnemen via Kums die de bal komt halen tussen zijn twee centrale verdedigers in, Juricic aanspeelt, maar die staat nog op de eigen helft, moet in alle elf wegdraaien van Elma, die, die aankomt te stormen. vervolgens de bal weer terug inleverd bij Goulele, Leeuw Kums en zo schuift Heerenveen wel langzaam op richting de Feyenoordhelft, maar dan vooral langzaam, want er altijd ligt de bal zeg maar ter hoogte van de middenlijn. Breuer nu aan de linkerkant van het veld, kijkt en zoekt. Waar is Dos eigenlijk? Die hebben we nog nauwelijks gezien in deze wedstrijd. Eén keer is hij er met een. Kopballetje bij geweest toen hij de bal eigenlijk meer schampte dan dat hij hem kon koppen een paar minuten geleden. Breuwe nog altijd aan de linkerkant van het veld. zoekt dan nu maar contact met Asaidi. Die kun je altijd aanspelen als aan de drie is zijn rug. Speelt de bal weer terug op de eigen helft omdat hij geen kans ziet de andere kant weer op te draaien. Dan trapt zomer de bal weer op de Feyenoordhelft. En komt er nu wat ruimte. Als Breuyer opduikt in het midden en daardoor Juricic kan gaan lopen. Die krijgt nu de bal mee. Klaas komt hij dan tegen. Dan moet hij er eigenlijk voorbij met een actie. Dat durft hij niet. Want wat dat betreft blijft het dan ook wel weer voorzichtig. Gouwe leeuw weer aangespeeld. Heel langzaam schuift Herenveen erop, Maar wel lang bal bezit. Gouwe wil dan de bal aan de buitenkant meegeven aan een van de aanvallers. Maar verspeelt hem even kortstondig. Dan zit Assay die tussen voor Herenveen. En neemt Veen via zomer weer over. Feyenoord wacht nu wel af. Het publiek, en dat zijn er veel, in het uitvak, maakt ook nu lawaai. Want zij zien dat hun ploeg het moeilijk heeft. En zij zien dat Feyenoord meer dan dat het dat lief is op de eigen helft door Veen wordt vastgezet. En dus wel aan de andere kant, zoals nu met een counter wellicht eruit kan komen. Cabral en Schaken weg met een lange trap van achteruit. Cabral gaat lopen met de bal. Wordt achtervolgd door uh, Leeuwen en Zomer. Geeft de bal dan mee aan El Amadi. El Amadi rand van het strafschopgebied, draait naar binnen, schiet. En Nordveld heeft de bal te pakken, maar dat kost nog wat moeite. Want hij laat hem eigenlijk los, maar heeft hem dan uiteindelijk toch klemvast. Ja, zo gaat het dus. Tien minuten nog te gaan in de eerste helft. 0-0. Het is al het voetbal door. Heel even hier bij Kampong Bloemendaal. Gerrit de Groot. Ja, dat is vooral voor jou Tom, want Kampong leidt. Kampong leidt precies halverwege de eerste helft 17,5 minuut gespeeld. Querijn Kaspers krijgt de bal. Stokman is toch geen kleine jongen in het doel van Bloemendaal. Kon niet bij dit goed geplaatste schot van Kaspers. En Kampong staat dus voor tegen Bloemendaal in Utrecht met 1-0. In Kerkrade, Roda RC tegen FC Utrecht, Bob van der Tak. Nog niet gescoord, 0-0, Roda zet aan na een moeizaam eerste half uur. Een paar flinke kansen gezien de afgelopen minuten voor de thuisklub. Met name Ramsey was er heel dichtbij na een paasje van Vormer. Links in het schrapsopgebied kwam hij erdoor, Ramzi. Maar zijn schot ging voorlangs en zojuist ook nog Malki erdoor. Maar uitstekend keeperswerk van Rob van Dijk. En een doelpunt op Woudenstein. Evert. 0-2 en hier lijkt de zaak wel beslist. Een corner van de rechterkant van Merk ja, die kwam in een soort karambol terecht. En uiteindelijk is het Lens, die nadat de bal van de lap terugkwam, die de stand koppend op 0-2 brengt. Excelsior, PSV, 0-2. En PSV, ja, dat lijkt dus op weg eventueel naar een tweede plek. Het zou kunnen. En Excelsior, dat gaat eruit dan, ja. We gaan weer naar Bas Stichler toe, Heerenveen, Feyenoord. Want daar moet het toch allemaal gebeuren, Bas? Ja, zo is het. Feyenoord weet in ieder geval nu wel definitief waar het aan toe is. Want PSV zal dat normaal gesproken niet meer weggeven. Er zal dus een goal moeten maken. Want bij deze tussenstand is Feyenoord beroofd op de laatste speeldag van plaats 2. Die dus recht heeft op de veelbesproken voorronde van de Champions League. Vooral met de voorronde erbij. Want de Champions League daarbij natuurlijk dan nog lang niet. Feyenoord is ook Europees gezien niet een geplaatste ploeg. Dat maakt het overigens allemaal nog wat ingewikkelder. Maar goed, dat is van later zorg. Voorlopig zal Feyenoord deze wedstrijd gewoon willen winnen. Maar is het dus na 37 minuten 0-0. Even het momentje geweest dat Feyenoord de 2 drie keer in korte tijd uitkwam. Maar het leverde niet echt wat op. Wel dreiging, geen gevaar. En aan de linkerkant weer balbezit voor Herenveen. Dat is dan eigenlijk ook alweer zoals het al minutenlang is. Rustig de opbouw van de Herenveen. Zoeken naar het gaatje. Dat valt vroeg of laat altijd ergens. Als je het maar zorgvuldig doet, dat doet Gouwe nu niet. Want die levert de bal zomaar in bij Bakal. Ogenblikkelijk is heel fijn op in beweging is. Schaken weg aan de linkerkant. Komt uh, Cisse zich melden voor het doel. Maar komt Schaken zijn toekomstige proevenoot Janmaat niet voorbij. Omdat hij het eigenlijk een beetje te laconiek doet. En denkt, nou de bal er aan de ene kant langs. Dan loop ik er zelf wel aan de andere kant voorbij. Dat gaat dus niet. Jan Maat zet hem de voet dwars en dat betekent dat Feyenoord genoegen moet nemen met een ingooi aan de linkerkant van het veld. Die bal ligt een meter of 6-7 bij de cornervlag vandaan. Dan komt Martins Indy op een sukkeldrafje overigens helemaal over om dat te doen. Na 37 minuten. En Die mag dan de ingooi gaan nemen. CC biedt zich aan. Krijgt ook meteen de bal. Kaats hem terug naar Martins Indy. Komt op voorzet van Martins Indy bij de eerste paal. Weggewerkt door Zomer. Op de kop van het Stadsomgebied wordt die bal dan opgevangen door Juricicic. Die hem in de aanname eigenlijk weer verspeelt aan El Amadi. Klaasie. En zo is er een simpel driehoekje van Feyenoord. Maar hebben ze wel de bal weer vrijgemaakt voor Martis Indy. Halverwege de helft, Cisse aangespeeld met de tegenstander in zijn rug. Hij draait naar binnen. Wil schieten. Dat lukt niet. Bakal aangespeeld. Die staat brand van het strafgebied, dicht hem klaar voor Cabral. Die wil schieten. Maar dat schot wordt geblokt door Breuer. En nou zoekt Heerenveen naar de kans om er snel uit te komen. Dat ligt Heerenveen wel. Kums gaat lopen met de bal. En waarom nou toch? Want de afspeelmogelijkheden waren er. En hij wordt dan uiteindelijk door Bakal kinderlijk eenvoudig van de bal gezet. En dan kan Feyenoord de weg. Klaasie paas naar Bakkal. Die glijdt weg en wil de bal nog verlengen naar de rechterkant. Naar Cabral. Daar zit Heerenveen dan weer tussen. En zal kon Asaidi aan het werk gezet worden op de linkervleugel. Asaidi levert op zijn buitenbal weer zomaar in bij Klaasie. Je kan ook zeggen, Klaasie doet dat goed. En dan is Feyenoord weer in beweging. En in voorwaartse richting. Bakal, Paasje naar Sis. Daar is die keeper weer. Nordveld. En weer heeft Nordveld hem te pakken. En weer is hij de situatie de baas. Na 38,5 minuut 0-0 in het Apelendschaft stadion. Al een tijdje niks meer gehoord vanuit Almelo. Herakles tegen NEC. Henk. Er gebeurt nog niet zoveel. De 1-0 is het een voordeel van NEC. door die benutte strafschot van Sjeunen. En ik denk dat de veel toeschouwers ook bezig zijn met het resultaat van PSV. Dat is buitengewoon gewoon gunstig voor Herakles als uh, verliezend bekerfinalist. Uh, en NEC, daar kijkt natuurlijk ook naar uh, Roda en natuurlijk ook nog wel een beetje naar RKC. In de middencirkel is nu de bal. Die wordt afgespeeld naar de rechterkant van het veld. Dan moet hier weer aanval opgezet worden over de rechterkant. Het is uh, weinig spectaculair. Eén moment eigenlijk in die wedstrijd. Nu dan misschien de voorzet of de knal van uh, Duck dus was dat. Die spat er een op de vuisten van uh, Babos, de doelman van NEC. En dan kan NEC weer Snel naar een counter gaan bouwen. Daar zijn ze gevaarlijk mee. Ik heb ongeveer een aardige kans gezien voor Zeefuik. Maar Pasweer kwam razendsnel uit zijn doel. Van de paasje van Schöne op Zeefuik was een heel goed paasje. Maar Pasweer kon er nog net tijden voor gaan liggen. Weer is die bal aan de rechterkant van het veld. Moet Douglas hem gaan voorzetten. Dat doet hij ook wel. Kan er nog gekoopt worden? Dat kan wel gekoopt worden. Maar ook in verdedigende opzicht. En er wordt er opgeruimd in de verdediging van NEC. 1-0 voor de NEC. Bijna 42 minuten gevoetbald. Heel even snel naar Arnhem. Vitesse Ajax wacht naar Nijmegen. Leuk moment voor Dimitri Boulikin, want hij zet Ajax naast de Arnhemers dan een voorzet vanaf de rechterkant. Heel veel vrijheid in de buurt van de achterlijn voor Ismaël Aysati. Wat is zijn toekomst bij de Amsterdammers? Wat is die van Boulikin? Allemaal vraagtekens. Eén ding staat vast in minuut 41. Zet de Rus ex-Ado Den Haag Ajax naast Vitesse met een rake kopbal. Hij staat vlak voor het doel, kopt hem in de lange hoek. Als PSV tweede zou worden ongunstig voor Roda... het speelt thuis tegen Utrecht. Bov van het truck. Ja, Roda hoopt dat Feyenoord tweede wordt... want dan schuift het allemaal een plaatsje door... en dan zou de negende plaats nog voldoende zijn voor Roda. Maar op dit moment staat Roda virtueel tiende... Want NEC voorbij gegaan en daar hebben ze dus helemaal niets aan aan die tiende plaats. Roda moet winnen, maar het is een moeizame wedstrijd van de ploeg van Harm van Veldhoven. 0-0 nog de stand, paar minuten tot aan de rust. Nu misschien met Ruud Formers. speelt hem naar de rechterkant, naar Montijnen. Montijnen zou de bal in het strafstopgebied moeten brengen, doet hij ook. Maar die is wat aan de harde kant, die voorzet. En dan kan Ramsey er nog bij komen aan de linkerkant van het veld. Even terug naar Biemans en Biemans zal misschien met een voorzet. Nee, steekballetje op Donald, niet onaardig. Rand 16, Donald terug naar Ramsey. Ramsey met de voorzet in de richting van Mats Jonker. Die het kopduel wint. Neemt hem aan op de borst. En dan een schot uit de tweede lijn van de loge. Maar dat gaat naast. 2,5 minuut nog tot aan de rust. Roda Utrecht blijft voorlopig 0-0. Herenveen Feyenoord. Het lijkt wel of Herenveen moet winnen Bas. Ja, dat willen ze ook graag, denk ik. Want dat scheelt ze drie weken vakantie. Als iemand ze dat van tevoren verteld heeft, is dat maar wel te verklaren. Ja, daar zijn voetballers heel gevoelig ja. voor. En trouwens, wie niet? Wie niet, nee. Vier minuten nog te gaan naar de eerste helft. 0-0 de stand. En een uh, beste kopkans weer van Juricic. Of weer van Juricic. Weer van Heerenveen. Dit keer van Juricic. Op aangegeven van Narsing. Kopt echt hoog uit een, de een decimeter naast. En nu weer een vrije schot met Narsing achter de bal. Die bal komt het 16 meter gebied binnen. Wordt gekopt door Zomer. Wordt dan bij de tweede paal opgevangen door Gouweleeuw. Die zal hem opnieuw moeten voorzetten. we moeten eerst om zijn as draaien. Nou, dat eerste is gelukt dat tweede lukt eigenlijk niet want de bal nou ja, komt wel voor, maar wordt door Martens Indy vrij makkelijk uitverdedigd ten koste van een ingooi. En zo staat Feyenoord toch wel weer een beetje onder druk. Koeman is er maar eens bij gaan staan. Die paar keer dat Feyenoord eruit gekomen is, heeft het wat voor dreiging kunnen zorgen op de Helft. Is het vaak zo dat als Cabral de bal krijgt, dat het eigenlijk in schoonheid sterft. Want die gaat altijd voor zijn eigen actie en heeft te weinig oog voor zijn medespelers. Daar had hij Feyenoord al wat meer mee kunnen doen, maar deed het niet. Nu aan de andere kant, dus Heerenveen nog altijd in de aanval. Djuricic opgejaagd door twee Feyenoorden speelt de bal breed naar Kums. Alle Feyenoorders op de eigen helft. Alle Veen aanvallers en alles wat lengte heeft staat nog in de buurt van het strafschopgebied. Gauwelo loopt daar nu maar weer weg. Elm krijgt de bal. Elm speelt de bal terug naar Zomer. Die troost van de middenlijn de meest achtergebleven Veen-speler is. En dan weer Breuer aangespeeld die de bal voor het doel gaat slingeren. Op zoek naar wie? Op zoek naar Dost. Dost komt er niet bij. Bal stuit het door. En dan kan Wilder eigenlijk vrij eenvoudig pakken. Omdat er geen Veen-speler meer paraat is. Dat zou Narsing kunnen zijn die daar nog op door zou lopen, maar dat uh, deed hij niet. Martens Indi was er nog bij om de boel in de gaten te houden. En zo mag Mulder in een fase, dus weer fijn dat al een minuut of, nou ja, fase een behoorlijke fase een minuut of 2025 er echt wel lastig heeft de bal weer in het spel gaan brengen. Ook weer ingeleverd, de bal op het hoofd van Breuille, kopt er van de middellijn, toch El Amadi, El Amadi paast naar Cabral, Cabral kaatsen en doet dat goed. Nu naar de vrij, de vrij kan komen, een paar pasjes buitenkant rechts proberen mee te geven aan de buitenkant naar El Amadi die doorgelopen was, dat lukt niet. Dan wil vrij zelf die bal weer heroveren, dat lukt wel. Komt hij voor de voeten van Schaken, die staat recht voor het doel, Schaken wil zijn tegenstander voorbij, zo. Daar slaagt hij niet in, maar die bal komt weer voet de voeten van Bakal En zo staat Hereveen ineens met de rug tegen de muur als de bal naar de buitenkant gaat. En CC een voorzet geeft, maar daar staat niemand van Feyenoord klaar. Als die bal ter hoogte van de strafschopstip in alle rust kan worden opgepakt door Elm. Die loopt nog een paar meter en zegt dan speel ik hem wel terug naar de doelman. En Noordveld geeft hem dan een slinger naar voren. Twee minuten nog in de eerste helft met een 0-0 stand in het Abelensra stadion. In Hereveen waar Dos achter een bal aanloopt die de vrij kan uh, Verplaatsen naar de andere kant. Daar wil Cabral proberen hem binnen te houden. Dat lukt niet. Maar we gaan kijken bij Bob van der Tak in Kerkraden. Bob, wat is er aan de hand? Een ongelofelijke blunder van Matthäus Proes. Die laat een schot van uh, Kernt zomaar door zijn handen vliegen. En die bal die gaat erin. En weer een ongelukkig optreden dus van de Poolse reservekeeper van Roda. Die in Waalwijk afgelopen woensdag ook al een matige indruk maakte. En nu, ja, dit is echt een nachtmerrie voor een doelman in zo'n belangrijke wedstrijd. En dan die bal zo door je handen laten glippen. Het was een redelijk schot, maar ook niet meer dan dat van uh, Kernt. En Proes had die bal moeten hebben, maar hij laat hem uh, uit. Zijn handen glippen in het doel. En Roda dus voorlopig ver verwijderd van de playoffs. In de blessuretijd van de eerste helft 1-0 achter tegen Utrecht. Inmiddels rust in Alkmaar bij AZ tegen FC Groningen. Het staat er 1-0 door een goal van Valkenburg. Herakles NEC, Henkok. Wordt net gefloten voor het jaar, Maar die stand bij Roda tegen Utrecht, de achterstand van Roda. is natuurlijk buitengewoon gunstig voor NEC. Omdat NEC hier op een voorsprong staat. door een doelpunt door Scheunen. Een benutte strafschop. En zojuist was NEC nog dichtbij een tweede doelpunt. En een heel goed schot van Vados. Die bal werd weer even teruggelegd door Sjeunen. net buiten het 16-meter gebied. Vados schoot goed in, maar pas weer redde ook goed. 1-0 voor NEC. En de biedt perspectief op die negende plaats. Het is rust bij Excelsior, PSV 0-2. Het is rust bij Vitesse. Ajax, daar staat het 1-1. En er wordt gevoetbald bij Bas Stichler. Nee, we gaan even naar Frank Wielaert. In de laatste minuut van de eerste helft. VVV komt op gelijke hoogte. Het eerste bal die tussen de palen komt bij Michailov. Gaat er ook gelijk in. Het is Wildschut uiteindelijk. Die hem binnen mag schieten van een voor. Die geen stro in de weg wordt gelegd op de achterlijn bij FC Twente. Hij mag zomaar langs een paar tegenstanders pingelen. En dan uitzoeken wie hij uiteindelijk gaat aanspelen. Hij kiest voor Wildschut. Die mag zijn zevende call van dit seizoen maken. En VVV op slag van rust op 1-1 zetten thuis tegen FC Twente. Inmiddels ook rust in Breda. Bij NAC RKC staat er 1-1. En in Kerkrade bij Roda tegen Utrecht daar staat het 0-1. Wij weer terug naar Bas tegen Heerveen Feyenoord. Zullen mag geen rust bij mij? Oh, Arno. Arno ook nee. nog. Nee, ga ja, dan nog geen rust. Sval, maar... dan kom je ja. erbij? Nou, vertel oh. het eens even dan. Nak RKC. We zijn er een uurtje niet geweest, Arno. Het staat er gewoon 1-1. In dat opzicht hebben we niet veel gemist. Uh, het is toch geen onaardige wedstrijd. Het speelt eigenlijk allebei natuurlijk op de aanval. RKC, omdat het wil winnen en moet winnen, dan heeft het ook geen last van wat NEC doet. En, en Nak, ach, waarom niet de laatste thuiswedstrijd Dat speel je sowieso op de aanval. Dus dat levert wel wat uh, kansjes op. Uh, pech voor Nak is wel dat de spits Alex Schalk, die die penalty uh, benutte, waardoor het 1-1 uh, staat, al van dat veld moet. Hij raakte geblesseerd. Een slijding van Martino. Martina. En die raakte hem echt ongelukkig bovenop zijn kuitbeen. Schalck probeerde het nog wel, maar na een paar minuten moest hij toch van het veld af hinkelen. En voor hem dus Bukari in het elftal. nak nu weer in de aanval. Via Koenders. Koenders met een goede voorzet richting Leurling. Die wordt daar weggekopt door diezelfde Martina. En zo zit nak weer aan. En dan ruimte wel voor RKC even de koude Dus een goede paas daar als Schet hem kan opvangen. En dan komt hij beneden met. En dat had inderdaad een mogelijkheid geweest. Weer terug naar Schet. Die balverlies leidt. En Schet is trouwens wel een speler die na de winterstop eigenlijk heeft laten zien dat hij heel wat kan in de Eredivisie. 10 assists en een goal. En ook nu is hij weer gevaarlijk met een voorzet nu weer richting Neemet in die Aasel dan een beetje. Wacht eigenlijk te lang. Waardoor Luijks de kans krijgt om ertussen te komen. En de bal gaat uitverdedigen. Maar Schet is weer een van die vele eigenlijk wel vleugelaanvallers. die dit jaar doorgebroken zijn in de, in de Eredivisie. Hij dus bij RKC. En of hij Europa in mag, dat hangt af van dit duel. Een goal erbij. Dan geeft het wat lucht. Anders blijft het allemaal maar puzzelen. Dan weet je weer niet precies wat er met die Fair Play Cup nu aan de hand is. De RKC zal zeker in de tweede helft misschien wel wat meer risico nemen om die tweede treffen te gaan maken. Nu Snow. Met een paasje op het middenveld. En dan wat uh, temporiseren met Van Peppe. Van Peppe terug naar Martina. Martina naar de andere centrale verdediger. Dost die uh, moeite had trouwens met die uh, snelle aanvallen van Nakschalk. En dus blij zal zijn dat hij misschien van het uh, veld af is. En zo gaat de bal verder rond. Nu weer Schet. Schet komt uh, naar binnen. Dreigt met die uh, oranje schoenen. Passeert hij makkelijk. Passeert hij nog een tweede man. Haalt hij bijna de achterlijn. Moet hij nu de bal goed voorgeven. Richting Neemet, Maar weer verdedigd door Luiks. Maar uh, dat geeft al aan dat uh, alle gevaarlijke aanvallen van RKC... Eigenlijk wel door die schet worden ingeleid. En de druk van RKC blijft. Inschakelen weer achterin. Nu door Drost. Federico Drost geeft de bal uh, iets meer naar achteren. Moet hij naar de linkerkant misschien. Daar is de ruimte. Of wordt er van afstand geschoten? Nee, het is dreigen. Dan toch een combinatie door het centrum. Met de Duits, dus de meest verdedigende middenvelder. En dan ligt hij een beetje onder neemmet, Waardoor hij van een meter of twaalf niet te heel hard kan uithalen. Hij schiet wel, maar in de handen van ten Rouwelaar. En die probeert dan meteen weer een laatste aanval van Nakop op te zetten. We zitten in de tweede minuut van de extra tijd in de de 40e minuut die zit er nu trouwens officieel op als de bal bij zoet in de hand is. Inderdaad, het laatste fluitsignaal van de eerste helft. In Breda is de ruststand. Nu is het echt afgelopen tussen NAC en RKC 1-1. Alle ruststanden op een rijtje. Heerveen tegen Feyenoord 0-0. Excelsior tegen PSV 0-2 door goals van Mertens en Lens. AZ FC Groningen 1-0 door Valkenburg. VVV Twente 1-1, 0-1 ver 1-1 Wildschut. 2-2 staat het bij Aden Den Haag tegen de Graafschap. 1-0 Vicento, 1-1 Radoslavjevic in eigen doel. 2-1 Immers en 2-2 De Leeuw. Herakles NEC 0-1 door een penalty van Schöne. NAC RKC 1-1, 0-1 ten voorde, 1-1 Schalk. De rode EC tegen Utrecht staat 0-1 door een goal van Gernd. En Vitesse tegen Ajax 1-1, 1-0 Hofs, 1-1 Boelikin. PSV dus tweede op dit moment in deze stad, zullen we maar zeggen. Maar er is nog drie kwartier in Heerenveen, dus blijft u aan de lijn. We gaan even hockeyen Gerard de Groot, Kampong, Bloemendaal... want zij moeten onderling gaan uitmaken wie die laatste playoff plaats gaat halen, ja, daar ziet het wel naar uit, omdat op de andere velden... Amsterdam inmiddels met 4-0 voorstaat tegen SCRC. In Beeldhoven bij SCRC dus. En ook Pinoquet maakt geen fouten tegen HGC en Wassenaar. Daar is het 2-0. Dus die twee ploegen doen gewoon wat ze moeten doen. Amsterdam en Pinoké En dat is winnen. Dus gaan Kampong en Bloemendaal het uitmaken... wie die laatste plek van die playoffposities gaat binnenhalen. Het was 1-0, zo'n, uh, zeg maar, een uh, halve wedstrijd uh, geleden. 17 minuten geleden door uh, Quirijn Kaspers voor Kampong... Maar het is inmiddels 1-1 geworden omdat Olmer Meijer... de eerste strafcorner van Bloemendaal in de eerste helft... gewoon in het doel van Kampong schoot. 1-1. En met het gelijkspel is het eh, Bloemendaal dat verder zou gaan... als het allemaal over 35 minuten, want we zitten bijna aan de rust... als het over 35 minuten, plus die 10 minuten rust... dus dat is 45 minuten, hetzelfde blijft. 1-1 voorlopig. Daaraan heeft Bloemendaal gelijk een gelijkspel. Hier tegen Kampong is genoeg. En dat betekent dus dat Kampong hier moet winnen. En dat zal in de tweede helft, want we zijn op weg naar de rust. We zitten vlakbij, dat zal in de tweede helft veel spektakel geven. Straks meer hockey, ook de tweede etappe in de Giro d'Italia... en natuurlijk de tweede helft van de negen wedstrijden in de Eredivisie. Tot zo. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen... zoals schoolvakanties, de hoogte van het minimumloon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 is nog niet duidelijk. In Heerenveen heeft de politie voor de wedstrijd heerenveen Feyenoord 13 fans van de Rotterdamse voetbalclub aangehouden. Ze werden opgepakt omdat de politie dacht dat ze geen kaartje hadden. Op het bureau bleek dat een aantal fans toch een kaartje had. Zij zijn weer vrijgelaten. Ze hebben wel een boete gekregen omdat ze een politiebevel niet hebben opgevolgd. In Heerenveen geldt om veiligheidsredenen tot vanavond laat een noodverordening. Er waren aanwijzingen dat veel Feyenoord-supporters... die niet in het stadion terecht konden, toch naar Heerenveen wilden komen.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 Stembureaus in Frankrijk sluiten om 8 uur. Tot besluit het weer. Vanavond in het oosten en zuidoosten eerst nog wat regen. Later overal droog met opklaringen. Minima vannacht rond 5 graden aan zee en zo'n 2 graden land in maart. Morgen is het droog met afwisselend wolken en zon. Het wordt dan 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. ABW verkeersinformatie Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... staat voor knopend Jouren een file van 2 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug... 4 kilometer bij de wegwerkzaamheden. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Maren 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A28 zolle richting Amersfoort voor Amersfoort 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 U bent weer terug bij Langs de zijn in afwachting van die negen wedstrijden die zo verder gaan. De spanning is niet te houden. In Engeland is de spanning ook niet te houden... want aan de kop is het zo spannend, weet u wel. En Newcastle United wil misschien ook wel iets... En die spelen tegen Manchester City. En Manchester City staat daar nog altijd 0-0. En dan is het allemaal belangrijk voor die plaatsen daarachter. Bijvoorbeeld ook wat Tottenham Hotspur doet. Die spelen een half uurtje inmiddels bij Aston Villa. Staat ook nog 0-0. Gisteren ging hier van start vandaag de tweede etappe. We zitten nog steeds in Denemarken met de Giro d'Italia. Het is nog even wennen. Sebastien Timmerman. Van en naar Herning. De plaats waar ruim 48 jaar geleden... Bjarne Ries werd geboren. En het is dus een kleine eerbetoon... aan de manager van de Saxo Bank ploeg, Die het tegenwoordig dus onder de geschorste... Contador moet doen. 87 kilometer zijn er nog te rijden. Betekent dat er al ruim 118... achter de wielen liggen. En 117 kilometer van die 118 kilometer... kijken we al naar een kopgroep... van drie renners. Miguel Angel Rubiano uit Colombia. Alfredo Baloni uit Italië en Oliver Keizer uit België reden weg toen deze etappe... en de echte Giro natuurlijk eigenlijk, want het is de eerste rit in lijn net was begonnen. Taylor Finney zit rustig in het peloton. In zijn roze leiderstrui rijdt op dit moment zo in derde, vierde positie omgeven... door twee ploeggenoten van de BMC-ploeg. Rijdt attent voorin, net trouwens als de wereldkampioen Mark Cavendish. Hij is de topfavoriet voor deze eerste etappe... die toch wel behoorlijk, deze tweede etappe moet ik zeggen... die behoorlijk nerveus verloopt. Zeker toen we er straks uh, pal langs de kust reden. Waar de wind vrij spel had. Waar alle uh, grote namen voor wat betreft ook het algemeen klassement. Zoals Ivan Basco, Basso en Scarponi naar voren kwamen. En we een aantal valpartijen zagen. En daar waren twee Nederlanders bij betrokken. Dennis van Winde van de Rabenbank Ploeg En ook Theo Bos heeft even op de grond gelegen. Maar volgens mij is Theo Bos, net als van Winde trouwens, wel weer teruggekeerd in peloton. Ik zie Theo Bos inderdaad nu in het laatste wiel eventjes omhoog rijden. De weg loopt lichtjes omhoog. Peloton is bezig aan de enige beklimming namelijk van de dag. De Eusterbjerg. Daar zijn de drie koplopers al overheen. En Alfredo Balloni kwam daar als eerste langs. Betekent dat hij, de Italiaan van de vini ploeg de enige is die zeker weet dat hij terug mag naar het podium straks. Want hij is de eerste bergkoning, tussen aanhalingstekens... uit deze ronde van Italië. 86 kilometer nog te rijden tot de finish in Herning voor de drie koplopers. Vijf minuten en zes seconden is de voorsprong op het peloton. Maar niet alleen de BMC-ploeg, maar ook dus de Sky-ploeg... van Mark Cavendish de controle uitvoert. Dorian van Rijsselbergen, windsurfer zult u denken, maakt na de Spelen van Londen de overstap naar kitesurfen. En waarom allemaal? Omdat in Rio 2016 kitesurfen Olympisch is en windsurfen niet meer. Hij is dus favoriet bij het windsurfen in Londen, als u het nog kunt volgen. Daarna pas gaat hij kitesurfen richting Rio. En goed nieuws voor de Nederlandse achten. Wat betreft het roeien bij de wereldbekerwedstrijd in Belgrado, was er winst voor de Nederlandse vrouwen 8 en brons voor de Nederlandse mannen 8. De vrouwen 8 won in een gedevalueerd veld met slechts vier boten voor Roemenië en Groot-Brittannië. En de mannenacht werd dus derde in een veld achter Duitsland en Groot-Brittannië. We gaan weer voetballen. De bal rolt weer. En alle spanning zit toch vooral bij Herenveen tegen Feyenoord bij Bas 0-0, tweede helft begonnen. Assaidi weg voor Herenveen. Vlaar moet naar de zijkant toe om Assaidi op te vangen. Dan komt de voorzet. Die schiet hij dan tegen het gezicht van Leerdam op. Krijgt daarmee wel de bal terug. Assaidi dan nog maar eens draaien. Zo wordt Vlaar er wel duizelig van. Komt de voorzet. Hij is Dost. En daar is geen goal omdat Dost de bal eigenlijk wil verlengen. Met zijn rechterbeen dat hij ook wel uitsteekt. En daar komt de bal ook wel tegenaan. Maar niet met voldoende vaart. En zo schampt hij hem eigenlijk voor de tweede keer in deze wedstrijd. Eén keer met het hoofd en nu dus met de voeten. En Mulder toch wel weer in verlegenheid gebracht. En weer geschrokken. 0-0 eh, zoals gezegd. Geen wissels zo op het eerste oog. Nou kun je normaal zeggen. Herenveen was beter in de eerste helft en was dreigender. Heeft de betere kansen gekregen ook. En dan ben je geneigd om te zeggen. dan zal het in de tweede helft ergens wel 1-0 voor Herenveen worden. Maar dat is gek vandaag. Want dat durf ik dan nu niet te zeggen. Want hoe langer het 0-0 blijft, hoe groter de kans lijkt mij toch komt dat Feyenoord gaat scoren. Maar of dat zo is, dat zullen we dan maar moeten afwachten. Klaasie aan de slag, aan de linkerkant van het veld. Wurmt zich wel langs een tegenstander, maar verspeelt eigenlijk de bal. Die wordt dan opgepikt door Schaken vanaf de linkerzijde. Komt een voorzet, daar is Bakal heel dichtbij, maar daar wordt de bal weggewerkt door Breuer. En die uh, zorgt er dan voor dat uh, Feyenoord wel een ingooi mag nemen aan de linkerkant van het veld. 46 minuten en 50 seconden onderweg, nog altijd 0-0 dus. Martens Indy komt dan weer over om die ingooi te gaan nemen is met twee, drie mensen in het strafschopgebied nu. Bakal is er daar een van, ook Schaken uiteraard. Daar gaat de bal toe. Die neemt hem aan op zijn borst, draait weg, geeft hem mee aan Cissé. Cissé met de schuiver, schiet. Malcolm voor de voeten van Cabral, die schiet! En daar ligt weer Noordveld in de weg. En zo kan hij er dus ook in het begin van de tweede helft aan die kant ineens in. Noordveld, de keeper van Veen. met een snelle trap. Maar wie heeft hij eigenlijk gezien die daar vrij zou moeten staan op de helft van Feyenoord? Want de bal komt zomaar in de voeten van Stefan de Vrij. Die trapt hem weer de andere kant op, Breuer. Kan de bal weer terug afleveren bij zijn keeper? Dan loopt nu wel Cabral op door. Noordveld neemt de tijd. Iets meer eigenlijk dan hij heeft, maar het loopt goed af. Dan komt de bal voor de voeten van Juricic. Vlak voor hem springt Klaasje nog om de bal weg te koppen. Maar dat is denk ik het kleinste van het veld. Dat heeft niet zo heel veel zin. Nu aan de rechterkant. Narsing komt op snelheid. Ook Janmaat is mee. Narsing gaat zelf buitenom. Dreigt. Geeft geen voorzet. Gaat op de bal staan. Moet langs Martens Indy. Die blijft goed naar de bal kijken. En zet er uiteindelijk als de voorzetter toch dreigt te komen een voet voor. Zodat er een hoekschop komt voor Herenveen. En dan kijk ik even. En komen Zomer en Gouwenleeuw mee? Uh, nee en ja, Zomer niet. Gouwenleeuw wel. Er wordt gewisseld. Dat is een minuut na rust. Uh, Del Janmaat die dus vertrekt en naar Feyenoord gaat. En een applaus krijgt van het hele stadion. Ja, dat is logisch. Nog een handje krijgt ook van Bas Dost. Zo is het blijkbaar afgesproken om het op die manier te doen. Del Janmaat heeft zijn laatste wedstrijd voor Heerenveen normaal gesproken gespeeld. Je weet nooit hoe het allemaal afloopt in deze competitie. Maar heeft in ieder geval afscheid genomen van het thuispubliek. En uh, is dus onder ovationeel applaus van, nou ja, letterlijk dus het hele stadion. Want hij speelde het jaar met Feyenoord naar de kant gehaald door Jans. Pele van Anhot is uh, de vervanger. Maar wat veel belangrijker is, is de hoekschop die Heerenveen mag gaan nemen. Vanaf de rechterkant, het wordt een uitdraaiende bal van Narsing. Gouden Leeuw, Elms, zijn mee. Bal wordt weggekopt. Opnieuw ingebracht door Zomer, dan weer weggekopt door Feyenoord. Dan moet de Vrij op de rand van de 16 meter de rest doen. Wordt de bal weer opgevangen door Heerenveen. Naar de buitenkant gegeven naar Asaidi. Die een voorzet geeft AZID. Daar is Elm. Daar is uh, ja, ook de Vrije. Die kopt de bal weer de andere kant op voor de voeten van Narsing. Opnieuw een voorzet. Feyenoord in de problemen en in de verdrukking. Als de bal dit keer wordt weggekopt door de Vrij. En dan wordt opgevangen door Schaken. Die kijkt, is de ruimte voor een counter. Schaken wordt van de bal gelopen door Breuer. Breuer en Schaken veld duel. Komt de bal tot over de voeten van Cissé. Aan de linkerkant van het veld. Cissé, de counter van Feyenoord. Voor het doelstad. Cabral. Maar daar staat ook nog van Herenveen van Anhold. Want die stond er eigenlijk pas net en die trapte de bal dan weg. Um, er wordt een hele rare tweede helft. Dat is het eigenlijk al. 49 minuten, 0-0. Ja, ik, ik zit echt te kijken. Je ziet vaak wat je wil zien. Maar ik zie tot op dit moment geen enkel. Uh, idee van een van de beide ploegen, in het geval van de Veen om te zeggen, nou, we verliezen hem maar. Ik zie het niet. Die willen gewoon winnen. Ik ben heel benieuwd of dat na 75 minuten nog zo is als 0-0 is. Ja, we gaan richting de 50 minuten. 0-0 daar. PSV dus virtueel op dit moment tweede. Excelsior PSV, even ten Apel. Ja, het is nog altijd 2-0 voor uh, PSV, maar Excelsior krijgt nu een strafschop na een uh, ja, gevaarlijke aanval van Toyvonen die ook nog een gele kaart krijgt op... Uh... Dus even kijken wie dat is. Dat is uh, van Delen, uh, rechtsachter van Excelsior inderdaad. Die werd aan zijn hoofd Raakt. En Excelsior mag dus een penalty gaan nemen... en misschien komt de spanning dan toch alweer terug in de wedstrijd... die eigenlijk voortkabbelde. Net was er nog even wat paniek rond Dries Mertens... die een tik tegen zijn hoofd kreeg, tegen zijn mond kreeg... en eigenlijk al een tandje kwijt was. Die heeft hij terug van Remco Pasveer, de doelman van Herakles. En nu was hij bijna weer een tandje kwijt. Nu eens kijken of Luigi Bruins vanaf de 11 stip kan scoren... tegen Titon, de doelman van PSV. Bruins, scoort! En het is 1-2 op Woutenstein. En misschien wordt hij toch nog een wedstrijd... En misschien... Deze is een beweging, Tombal aan het degradatie. Die probeert de Tombal PS2 in aan te naaien. Hé Kok! Bob ja, doelpunt in Kerkrade 0-2. Utrecht scoort weer. Deed dat vlak voor rust ook al. En doet dat vlak na rust. Nog een keer enorme solo van Yoshiaki Takachi. En hij mag zomaar doorwandelen richting het strafschopgebied En ook richting het doel van Matthäus Proes. En die keeper die wordt voor de tweede keer gepasseerd. Dit keer is het niet zijn schuld. Al ziet hij er weer nou niet heel sterk uit, vind ik. Want zo hard is dat schot niet. Maar wel goed geplaatst in de verre hoek. En zo lijken de play-offs... Verder weg dan ooit voor Roda 02. Roda Utrecht. 4 minuten na rust. En die oudkamp heeft koffie gedronken daar in Alkmaar. En ook mee zit te rekenen. Wat denken ze eigenlijk bij haar Andy? Dat het uh, wel goed zit, want uh, AZ staat 1-0 voor. En het moet wel heel gek lopen, willen ze niet zeker zijn van, de, uh, van die, uh, dat ticket voor de Europa League. Het is, uh, ik had uh, nog wel een half uur koffie kunnen drinken. Alhoewel, uh, Groningen probeert het af en toe wel, maar je ziet gewoon dat de klasse ver weg is. Uh, ik zei het al eerder, de laatste wedstrijd die ik zag van FC Groningen was FC Groningen-Feyenoord 6-0. Frank. Jij hebt iets te melden. 48 minuten, de derde minuut naar rust. Schatli zet FC Twente op 2-1 tegen VVV. Twente zet dus de gelijkmaker vlak voor rust weer recht direct naar rust. Maar ja, wat zou het? Want het gaat eigenlijk allemaal om wat er bij jou gebeurt. En die zolang aan zet voor staat, maakt het niet uit wat Twente doet. Nou, we gaan eerst weer even naar Bas Sticheler. Uh, Heerenveen Feyenoord, want daar zit de grootste spanning, Bas. 0-0 is het bij Heerenveen Feyenoord. 52 minuten gespeeld. Mulder gaat een doeltrap nemen. En uh, Feyenoord zal weten dat het een opdracht heeft. En dat is namelijk scoren zolang PSV op voor staat En dat is het dus nog altijd zo. Dan is dat in ieder geval noodzakelijk. Elm heeft de bal gekregen. Naar nou, die uittrap van Mulder die goed deels is mislukt. Want wel op het hoofd komt van Sissé. Maar die krijgt hem niet bij een van zijn medespelers. Djuricic met de bal voor de voeten. Wordt al opgewacht door Vlaard. Terwijl hij zo ongeveer op de middenlijst staat. Er wordt de bal naar Gouwenleeuw gespeeld. Die in één keer doorkaatst naar de buitenkant naar Narsing. Maar daar zit Feyenoord weer tussen. Omdat Bruno Martens in die eigenlijk de hele wedstrijd al goed oplet. Aan de rechterkant leert Dan mee. Is Cabral aanspeelbaar? Dat is het geval. Die neemt de bal wel één keer mee buitenom bij Breuer. Dan is hij normaal gesproken sneller. Maar Breuier heeft het voorvoeld. En draait net de goede kant op. En kan dan net het gebrek aan snelheid compenseren. Door het feit dat hij goed staat. En zo kan Veen weer overnemen en uitverdedigen. Maar ja, dat is nog niet zo makkelijk bij de cornervlag. Breuer buitenkantje rechts, maar opgejaagd. Bal in een druk gebied gespeeld. Kwijt. Opgevangen door Klaasje. Die hem speelt naar Cabral. Die draait nu vanaf de rechterkant weg naar binnen. Schaken aangespeeld. Die zou kunnen schieten, maar geeft de bal. Wat een nou ja, niet te missen kans moet zijn voor Kelvin Leerdam. Die daar ineens opduikt omdat hij slim doorgelopen. Is maar zo schrik van de kans dat hij vergeet om de bal een tik te geven. Die komt dan in de handen van Noordveld, die snel uitrolt. En aan de andere kant op kan Veen weer gas geven met Assaidi. Die aan de linkerkant nu de bal meegeeft aan Narsing. Daar komt de kans voor Heerenveen. Narsing draait naar binnen. Oh, oh, oh. Ja, nu geeft hij hier mee aan Elm, maar komt de bal een half metertje erachter. Dit zijn wel momenten dat je denkt, hé, hey, willen ze het nou zo? Zoals ik zei, je ziet altijd wat je wil zien. En voorlopig heb ik nog geen enkele reden om aan te nemen dat Veen hier dingen bewust laat liggen. Eén tegendeel. Klaas hier de bal, linkerkant van het veld. El Amadi, paas in één keer naar Schaken. Schaken met zomer nog voor zijn neus. Daar komt Sise naar binnen. Daar gaat ook de bal we naartoe. Maar Van van de invallen struikelen een beetje over elkaar. Kuipert. De scheidsrechter vindt het allemaal prima. Zegt voetbal maar verder. Er wordt de bal aan de rechterkant opgepikt door Kums. Kums geeft de bal mee aan Gouwenheeuw. Die nu in komt stappen. Dat doet hij vaker en vaker. Geeft een paas naar de rechterkant naar Narsing. Neemt hem aan op de buitenkant van zijn rechtervoet. Daarmee is hij Vlaar eventjes kwijt. Geeft de bal mee aan Asaidi. Asaidi terug naar Narsing. Narsing. Oh, wat een redding van Mulder. Wat een schitterende redding van Mulder. Het publiek. Ik wil overigens nog een strafschop omdat Vlaar een overtreding zou hebben gemaakt in dat duel met Narsing. Op het allerlaatste moment nog uh, nou in ieder geval ervoor zorgt dat Narsing niet goed kan schieten. Maar Mulder is goed zijn doel uit. Heel alert en keert de bal van Narsing. En voorkomt een uh, treffer van Veen. Aan de andere kant is Cissé weg met Van Anhold. Maar de bal daarom dat Van Anhold ook goed naar de bal blijft kijken komt in de handen van Noordveld. 55 minuten. Spanning. Leuk. Aantrekkelijk. Eigenlijk alles. 0-0. Ja, en door die 0-0 AZ eh, ja, op, op de vierde plaats virtueel. AZ Groningen en die Houtkamp. Ja, 1-0 voor AZ. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Uh, doelpunten maken Valkenburg in de 26 e minuut al. AZ ook uh, beter dan Groningen. Maar moet natuurlijk met die uh, fragile voorsprong van 1-0... toch uitkijken dat die gelijkmaker niet komt. Nu gaat Palsen de diepte in prachtig aan, gespeeld door een geweldig spelende uh, Holmen. Maar Palsen krijgt de bal niet echt goed voor. Het is echt opvallend hoe uh, Holmen uh, speelt in deze wedstrijd. Uh, hij heeft al een goed seizoen bij AZ. Zijn laatste wedstrijd, hij gaat naar uh, Aston Villa als uh, er geen na-competitie komt... En hij wil het publiek nog wat uh, voortoveren. De hoekschop vanaf de linkerkant. Elm, ook zo'n man waarvan je bijna mag verwachten dat hij weggaat. Omdat hij ook zo'n geweldig seizoen heeft. Gaat de koorden nemen vanaf de linkerkant. Publiek. Uh... Uh, vindt het allemaal leuk. Speelt hem op uh, Maher. Bal richt die tweede paal. Wordt gekocht door Valkenburg. Weggekopt uit de verdediging van uh, Groningen. En opgevangen door AZ. Vooralsnog geen problemen voor AZ. Zolang het 1-0 staat, blijft het wel heel erg met de billen knijpen. Want één doelpuntje zou zomaar de hele boel op zijn kop kunnen zetten. De bal bezit voor Bakuna. AZ leidt met 1-0 tegen FC Groningen. Heel veel spanning ook in de hockeycompetitie. U krijgt van mij de tussenstanden. SJC Amsterdam 0-4. HGC Pinocchi 1-2. Oranje-zwart Hurley 1-1. Laris Scharweide, belangrijk onderin 2-1. En Rotterdam-Den Bosch staat 0-0. Kampong Bloemendaal. Gerard Groot. Zes minuten na de rust. Kampong komt op voorsprong. 2-1 Thijs de Werd. Hij maakt de strafcorner. Maar ik moet snel naar Bas. Want Heerenveen staat op 1-0 tegen Feyenoord. En de goal, maar dat is uh, eigenlijk al niet meer vermeldenswaardig. komt van Bas Dost. Dat hebben we al 31 keer eerder dit seizoen gezegd. Koeman is woest en is dat de afgelopen minuten eigenlijk ook al geweest. Omdat Feyenoord zich de kaas van het brood laat eten. Herenveen brutaal achterin in fase 1 op 1 speelt. Gouden Leeuw wat doordirigeert. En dan weet Feyenoord niet meer waar het het zoeken moet. Een snelle aanval over de rechterkant. De rechtervleugel die volkomen open ligt. Waar Kums opduikt. de bal met de tweede paal legt. De verdediging van Feyenoord met Vlaar te laat komt en Dost de bal kan binnen En zo staat Herenveen op 1-0 in de wedstrijd tegen Feyenoord. En is PSV virtueel, dat waren ze eigenlijk al trouwens, maar nu wordt het wat lastiger voor Feyenoord. De nummer 2. Feyenoord gaat wisselen ook, want zoals gezegd Koeman was al boos. Elvis Manou gaat in het elftal komen en Gerson Cabral die de hele wedstrijd zelfzuchtig en egoïstisch is geweest. En weinig oog had voor anderen gaat eraf. Feyenoord heeft nu een missie. Maar ja, het is een rare middag en we weten hoe het zit. Heerenveen wil liever verliezen dan gelijk spelen. Wat gebeurt er? Schaken vanaf de aftrap bijna. Maar dat loopt voor Heerenveen goed af. 1-0 hier. We gaan naar Richard van der Maden. 3-2 voor Ado Den Haag is het geworden. Weer een doelpunt van Lex Immers. Maar weer een enorme fout achterin bij de Graafschap. Eerder was het de winter die blunderde. Nu doet Jochem Jansen het. Speelt de bal zomaar in de voeten van Toornstra. Die legt af naar Immers. En die staat helemaal vrij. Ooit in het 5 meter gebied om de bal in het lege doel te schieten. Gaat de Graafschap het zichzelf dan toch nog heel erg moeilijk maken. Want als Excelsior onverhoopt toch nog... Nog te winnen van PSV. Kans is natuurlijk uitermate klein. Dan degradeert de Graafschap bij deze stand. Rechtstreeks naar de eerste divisie. 3-2. Doelpunt het tweede van Immers. Is de achterstand van Feyenoord doorgedrongen tot op Wouderstein even te Napel? Zeker weten, ja. De honderden PSV-fans die meegereisd zijn naar Wouderstein in Rotterdam hebben ook allemaal een oortje in. Luisteren naar langs de lijn. En daar is het groot feest, want uh, zij denken en ze weten wel bijna zeker dat bij de overwinning die PSV zou gaan behalen op Excelsior, dat is nogal min zeker. Dat PSV dan tweede zou worden en toch nog ja, een, een matig seizoen zou bekronen met Endebeker... Beker. En met de plaatsing voor de kwalificatie van de Champions League. PSV in de aanval op het strafselgebied. Met Toyvonen, die zou moeten kunnen gaan schieten. Toivonen schiet ook. Schot wordt door Joost Broersen En dan kan Excelsior er weer uit. Excelsior dat natuurlijk ook weet dat de Graafschap achter staat. En dat veel pittiger dan in de eerste helft. Dat nu jaagt dat het PSV'ers lastig maakt. Maar PSV heeft natuurlijk gewoon de betere spelers. Met Bauma. met Toivonen nu links aan de zijkant. Speelt de bal naar Mertens. En dan wordt die bal weggetrapt door Jordi van Delen. Kortom, ook op Woudestein is de spanning en overal, want uh, bij heer Raakles NEC zijn ook twee blije ploegen met deze stand op dit moment. Ook de thuisclub Henkok. Ja, dan mag je wel zeggen van, uh, dan merk je pas... hoeveel Joosjes hier in het stadion zijn. Van toen Herenveen een voorsprong nam uh, tegen uh, Feyenoord... toen te hier een orkaan van lawaai barsten los. Iedereen begon te zingen werd enthousiast. Van als PSV dan uh, tweede wordt in deze competitie... dan gaat Heracles Europa in natuurlijk... omdat ze dan de verliezende bekerfinalist zijn. Ze mogen dan verloren hebben van PSV met 3 tegen 0... maar dan loont toch Europees voetbal voor Heracles Nou, dat zal een sensatie zijn, denk ik. De bekerfinale was al... Een Sensatie, maar Bas, Bas weer een doelpunt. De gelijkmaker zit erin en die komt van Bakal 1-1 bij Herenveen Feyenoord. En dat geeft de wereld in ieder geval voor Feyenoord weer een wat andere aanzien. En de wedstrijd hier natuurlijk ook. Het Feyenoord-vak ontploft. Vandaan uur dus Bakal. Weer hij, weer een belangrijke goal. Bij de absentie van Guidetti is hij ook de topscorer van Feyenoord in het veld. Dit is de negende van hem dit seizoen. Hij schiet de bal na een goede combinatie waar ook. Schaken met name rustig blijven. en overzicht houdt. Hij de bal aanneemt in het strafgebied, Rug naar de goal. Tegenstander in zijn nek. Kijken. Terugleggen. Bakal schiet hem in de hoek langs Noordveld van de meter of 15. Gewoon een goede goal zoals we dat Bakal al een aantal eerdere keren hebben zien doen. En nou eens kijken of Feyenoord zegt dan maar erop en erover. En dat Herenvee zegt: Ja, dit zal wel weer link. Laten we dan maar verliezen. <laughs> Merkwaardig om dat te zeggen toch? Daar nou komt de Feyenoord weer. Ho, cc. schiet de bal in het zijnet. En nou staat de wedstrijd plotseling toch op zijn kop. Waar Herenvee niet alleen op een 1-0 voorsprong stond. Maar de betere ploeg was, de zaken onder controle leek te hebben, staat Feyenoord nu ineens toch weer ernaast door die goal van de Baccal. Met nog een half uur te gaan. Het blijft een interessante ontmoeting om in de gaten te gaan houden wat er nu gaat gebeuren. Voorlopig 1-1 in het Abel Stadion. En door het doelpunt van Feyenoord is de schakeling naar Excelsior PSV logisch. Even ten Apel. Ja, daar is het weer even stil in het PSV uitvak. Hoewel er nu bij de stand 1-2, want PSV staat nog altijd voor hier op Boudestein. Wat gebaren worden gemaakt door de honderden PSV fans richting die van Excelsior. En Excelsior dat is inmiddels natuurlijk ook op de hoogte van de achterstand van de Graafschap. En dat zou bij winst op PSV zover is het natuurlijk nog lang niet en daar lijkt het ook niet echt op. Dat zou bij winst dan eh, nog kunnen ontsnappen. Maar PSV is in balbezit met Mertens aan de linkerkant. Bal wordt via Maatsen die in de tweede helft speelt voor Tim Finken. Over de zijlijn gespeeld. Bob van der Tak. 1-2 de aansluitingstreffer van Roda en wie maakt hem dan? Natuurlijk de topscorer San Malki zijn 25e ...van het seizoen en dit uh, geeft uh, de wedstrijd uh, weer wat leven... ...want uh, Roda leek uh, helemaal dood en begraven. Het was niet goed, het eerste kwartier van de tweede helft... ...maar het goede doorzetten van Ruud Vormer leidt uiteindelijk de kans in. Er zijn protesten bij Utrecht die vinden dat Vormer een overtreding heeft gemaakt... ...maar Kevin Blom laat doorspelen en Malky scoort 1-2... ...en ook gescoord in Almelo bij Henk Kok. Het is een 2. Nul geworden moet ik natuurlijk zeggen. 2-0 is het geworden voor de NEC. Door een doelpunt van 7 Die kreeg de voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Heeft prima binnengeschoten. Of was het natuurlijk Koolwijk. Nee, het is 7 geweest die de bal daar binnen tikte. 2-0 voor de NEC. Gaan we weer naar Arno Vermeulen, want RKC moet ook maar rekenen, Arno, met al die standen. Ja, of dat zal lukken op die bank weet ik niet. Maar ga gaat er vanuit dat ze moeten winnen tegen Nakken. De stand is nog steeds 1-1. We spelen pas 10 minuten in de tweede helft. We zijn denk ik als laatste begonnen aan die tweede helft. Misschien is dat wat tactiek. Dat zullen we weten wat er op de andere velden precies aan de hand is. En de beste kans was wel voor RKC. Voor Nemet, de Hongaar. De spits die toen nog in het veld stond. Hij is inmiddels gewisseld. Hij schoot een bal binnenkant voet. Maar de Rauwala pakte hem goed uit de hoek. Hij is er dus af die Nemet die een geïrriteerde indruk uh, maakte. Het is natuurlijk een... Mannietje, maar hij was knap vervelend in dit duel. En Braber is voor hem in het team van Ruud Brood gekomen. RKC iets meer in de aanval. Maar er is weer een doelpunt bij Richard van der Made. En weer een gelijke stand. De Graafschap komt op 3-3, het doelpunt van Michael de Leeuw. Ook zijn tweede in deze wedstrijd. En wat wordt er toch geblunderd in dit duel in Den Haag. Op zich is de aanval wel aardig hoor van de Graafschap in de korte ruimte. Maar er wordt totaal niet ingegrepen. Vermoed Poepon, Poepon naar de Leeuw. En Randje 16 wordt Coutinho verslagen. En zo opnieuw een gelijke stand in Den Haag. 3-3. Nou, Feyenoord is wakker geschud. Na die goal van Heerenveen lijkt het wel was ja, je mag nu, ik heb al eerder gezegd, het is 1-1 hier na 63 minuten, dat je ziet wat je wil zien. Maar je kan ook zeggen dat Herenveen is wakker geschud en denkt, oh 1-1, dat is niet handig. Dan is 1-2 beter, want het grote weggeven is wel een beetje begonnen. Elm laat zich zomaar van de bal zetten. Feyenoord krijgt twee niet te missen kansen die ze uiteindelijk missen. Omdat bij Herenveen iedereen zijn man laat lopen. En dan staat Elvis Manu, de jonge invaller, ineens vrij voor de maar die schiet hem naast. Klaasje, die nu aan de bal is, mocht zo even van een meter of 18 schieten omdat hij... Nadat een bal weer teruggelegd, ook zomaar door mocht lopen. Niemand in zijn buurt. Nu wordt schaken weggezet uh, door Zomer. Die doet dat dan wel goed. Het publiek was ook echt boos. Zo even. En vloot dan de eigen aanhang uit. Omdat het wel heel erg lakoniek oogde allemaal. Nu loopt het maar net goed af als Breuer een bal blind wegtrapt, maar nog gelukkig in de voeten komt van Kums. En dan ga je echt nu afvragen. Ja, ik zeg het maar hardop, maar wil Heerenveen nog wel? Of denkt, nou ja, dan maar 1-2 verliezen. Dan hebben we in ieder geval Europees voetbal. Maar er zitten wat merkwaardige momenten in de wedstrijd. Aan de andere kant toch Heeren weer weg nu. Want misschien zijn er wel wat die wel willen. Zoals Assaidi die het strafvergoed binnenloopt. Maar drie Feyenoorders tegenkomt. Nog aan de bal blijft ook. En dan uh, maar eens kijken wat er nog te halen valt. Assaidi terugleggen. Dost, ja die wil er nog wel eentje maken denk ik. Dost. Want uh, ja, staat op 32 inmiddels. En wil wel op jacht naar dat clubrecord van Alves. Of die daar nog aan toe komt vraag ik me af. We gaan kijken bij Frank Dillard. De 61ste minuut. En VVV komt op gelijke hoogte tegen FC Twente. Het is 2-2 geworden. De hoekschop voor de ploeg uit Venlo. En uh, even kijken bij wie die dan uiteindelijk op het hoofd komt. Iedereen viert het feestje met uh, Berghuis met name. En, uh, omdat hij de hoekschop neemt in eerste instantie. En uh, daar is het de Holla die de bal uiteindelijk inkopt. Het is 2-2 in Venlo. Arno. Ja, een doelpunt voor NAC tegen RKC. Het is dus 2-1 voor NAC. Het is een fantastische treffer. Natuurlijk kijkt u vanavond naar Studio Sport. Maar deze goal, die, ja, die, die mag u niet missen. Het is een paas van Schilder over, denk een meter of 40. En Van Peppe, de linksback, kan er niet bij. En Bayram, De rest buiten van NAC, die pikt hem dan op. Die komt toch in een positie waarvan je denkt, wat kan je ermee? Met de buitenkant van de voet schiet hij hem razendsnel in de kruising. Het is een wonderbaarlijke treffer. Dat betekent dat RKC op achterstand staat en dat de playoffs uit... De handen dreigen te glippen. Nak heeft daar geen boodschap aan. Die willen gewoon zelf winnen in de laatste wedstrijd. En ook nog in een derby. Dus staan zij 2-1 voor. Kwartier in de tweede helft. RKC moet eigenlijk nu twee goals maken. Gaan we weer naar Bas Stikkelen. Die jurycheats spreekt wel Nederlands, Bas. Goeie dag. Het is 1-1. Jurycheats krijgt een open kans. Nadat een bal door Narsing nog net wordt binnengehouden, wordt teruggelegd. Staat op drie meter van het doel. Kan hem schieten en maakt er per ongeluk... Overheen. Aan de andere kant Feyenoord weg. Manu met een schietkans, maar die jaagt hij over. Zo uh, krijgt de wedstrijd wel meer en meer merkwaardige trekjes. En is het nu wel mooi om nog even stil te staan bij de entree van Gerald Sibon. 38 jaar jong, die zijn laatste wedstrijd uit zijn loopbaan zal gaan spelen. Debuteerde in 1993. En de betaalde voetbal toen nog voor Twente, speelde voor Ajax, voor PSV, voor Roda. Nog in Engeland, nog in Australië bij Melbourne Heart. 400 wedstrijden ongeveer op zijn naam. En nu zijn laatste. Hij komt als vervanger van die man die zo even die ongelofelijke kans voor Heerenveen miste. Juricic denk ik. Of gaat hij iemand anders aan de kant? Oh nee, het is Elm die aan de kant gaat. Um... Sibon, voor hem het applaus. En dat uh, mag hij horen ook op zijn 38ste. Roda op achterstand. RKC op achterstand. Lachende derde is Mo... Mo nee, we gaan eerst even naar Evert Apel. PSV beslist de wedstrijd hier op Woutenstein. Het is Wijnaldum die scoort uit een goedlopende aanval van de rechterkant. Lens de voorzet. Wijnaldum scoort Excelsior PSV 1-3. Gaan we toch even naar uh, Henk Kok bij Heracles NEC. Ik wilde zeggen, NEC misschien wel lachende derde straks. Ja, die kan achter worden in deze competitie. Uh, als die situatie dan zo blijft zoals die nu is van NEC is op 45 punten gekomen. Er staat al op 45 punten en heeft met 2-0 staan ze voor tegen Heracles. En als RKC gaat verliezen, dan gaat NEC op doelsaldo, in elk geval over RKC heen. Van zo is eigenlijk de situatie. NEC is aan deze competitie gewoon begonnen. Met een negatief doelsaldo van min 4. Het staat nu op een negatief doelsaldo van, van min 2. En RKC heeft er wat tegen gekregen. Dat begon al op min 8. Laat nou, nog even kijken naar een hoekschop van Heracles. Want je weet het maar nooit in deze gekke wedstrijd. Sjeun had al de kans op 3 tegen 0, maar deze hoek... Hoekschop is een goede, slechte Hoekschop. Die komt uh, achter de goal terecht en zo gaat NEC. Je kunt ook aan het spel zien van NEC dat er voor NEC nog iets op het spel staat. Die doet er veel meer aan dan Heracles Is ook de betere ploeg in deze ontmoeting. 2-0 van NEC met perspectief op de play-offs. We gaan weer naar Bas Sticheler, Heerenveen, Feyenoord. Ja Bas, we zien wat we willen zien hè? Ja, maar dat zie je toch ook tom. Het is niet zo moeilijk hoor. <laughs> uh, Feyenoord heeft de bal en Feyenoord ja. gaat straks een goal maken. Dat lijkt me duidelijk in het Abellentre Stadion. Maar goed, Veris nog niet Het is namelijk 1-1. Nu aan de rechterkant heeft Manu de bal. El Amadi het loopt voor Feyenoord. U allemaal wat makkelijk omdat het mag. Veen loopt terug. Veen uh, wacht af. Dan krijgt Bakal de bal. Die geeft hem aan Schaken. Schaken weet dat El Amadi speelbaar is op de rand van het strafschopgebied. Dan gaat de aanval rustig door via uh, Cisse. Die schiet en die schiet hem erin. En het is 2-1 voor Feyenoord. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk. Als je weet dat de tegenstander als een stel strandpalen maar rustig staat te wachten en je er omheen kan voetballen, dan is het allemaal niet zo ingewikkeld meer. Feyenoord staat op 2-1. Het is de tussenstand zoals eigenlijk iedereen hem had verwacht. Dat betekent dat Eindhoven nu boos is, dat iedereen boos is dat de Heerenveen zegt ja, ja, ja, ja, ja. Zo liggen de kaarten nou eenmaal. 1-2, Cissé scoort en zet Feyenoord op een voorsprong. Even beschrijft de sfeer op Woudestein. Verslagenheid in het PSV-vak en vreugde bij de Rotterdammers... hoewel hun club, althans de supporters van Excelsior... Hier bij die 1-3-stand natuurlijk gaat degraderen. Maar kennelijk gunt men het Feyenoord toch wel. Feyenoord dat zo'n belangrijke rol speelt in het voetballeven van Excelsior. Want veel Excelsior-spelers staan op de loonlijst bij Feyenoord. En uh, ja, Het is een bizar sfeertje. Je zag een uh, kwartier geleden vreugde op de tribune daar waar al die PSV-fans staan. En nu is het daar doodse, doodse stilte. Excelsior tegen PSV. De stand is 1-3. En als Excelsior hier verliest, dan degradeert het dus rechtstreeks voor de zevende keer. En als het in Herenveen uh, en Friesland zo blijft, dan wordt Feyenoord tweede en dan wordt PSV slechts derde. NAC-RKC Arnoud, spookjes uit. Nee, ja, eigenlijk niet. Want binnen twee seconden was het dubbel nieuws. Uh, RKC staat inderdaad met 3-1 achter. NAC scoort, uh, voldoet aan zijn sportieve verplichtingen. 1-2, Jordi buis met Schilder en Schilder, uh, Robert Schilder... die schiet hem knap in en dat betekent 3-1. Natuurlijk op datzelfde moment gebeurden er dingen bij Veen, uh, waardoor natuurlijk voor RKC plaats 9 weer voldoende is... om uh, in de play-offs te mogen spelen. Dus ja, uh, dat weten ze natuurlijk niet op het veld, maar dat komt goed uit. Trouwens, nu de 3-2. Inderdaad, een uh, goede aanval Het was door het centrum. Dat betekent... Uh, 3-2 via Meijers die daar de bal inschiet. Nou, Spanning is weer een beetje terug bij RKC. NAK RKC, 3-2, de goal van Aron Meijers. Richard van der Maden, er zal toch geen goal gemaakt zijn? Ja, de zevende al vanmiddag. En nu voor de graafschap dat voor het eerst in dit krankzinnige duel op een voorsprong komt. 3-4, de goal van Gilles Vermoed die hem er prachtig inkrult. De graafschap dat eigenlijk helemaal niet goed speelt vanmiddag. Maar wel gaat winnen misschien van Aron Den Haag. We gaan snel naar Pas. 1-3 bij Herenveen, Feyenoord. En nou mag je alles van deze wedstrijd zeggen. Maar wat als een paal boven water blijft staan is dat deze goal van Elvis Manou, de achterjager invaller die zijn eerste goal voor Feyenoord maakt, van grote schoonheid is. Hij krijgt de bal in het strafschopgebied. Natuurlijk dat mag allemaal wel wat makkelijker dan dat het normaal gaat. Even opwippen met je ene voet en dan boef de pantoffel eronder. En meteen echt snoeihard in de kruising geschoten van dichtbij. Prachtige goal. En dat brengt Feyenoord dan definitief in veilige haven. En dat ontneemt de strijd om de top in de eredivisie van vanmiddag natuurlijk zijn spanning. Want het is nu echt klaar. Het is 1-3 bij Heerenveen Feyenoord. Misschien mag Dost er nog eentje maken. Dat is ook wel leuk voor Dost. Hè? Ja, het logische vervolg. Uh, Excelsior PSV Evert. 1-3 nog altijd. Ik kijk naar Filip Cocu. Ik kijk naar Ernest Faber. De twee die het overnamen van Fred Rutte. Die moest wijken omdat het niet goed genoeg ging bij PSV. En ik kijk naar Chris van der Weerde. Drie oudspelers en nu verantwoordelijk voor de selectie van PSV. Ze wisselen Dries Mertens. Ja, bij die voorsprong 3-1. Maar wat heet PSV eraan als het ook 3-1 is in Friesland? Met nummer 22 komt nu bij PSV. Memphis Depay nog in de ploeg. En mag PSV ook nog een corner gaan nemen? Dat doet Strootman, maar die wordt weggeklopt door Joost Broerse. En wat kan Excelsior eventueel nog? Misschien kan het nog profiteren van uh, lamlendigheid bij PSV als die toeslaat. Maar als ook de Graafschap al in Den Haag gaat winnen... dan zijn de kaarten, denk ik, vanmiddag geschud. Gaan even naar... Uh... Dan wie gaan we naar? Henk Hinkok, dat betekent dat er Herakles is. Ja, NEC. Ja, ja, de kaarten zijn geschud. Dat zei je even ten Apel aan. De kaarten zijn ook geschud voor, voor Herakles van PSV. Ja, dat zal geen tweede worden. En dan komt Herakles niet in aanmerking als verliezend bekerfinalist voor Europees voetbal. Dat is ook doorgedrongen hier tot dat Stadion. Het is weer wat rustiger geworden in het Stadion, Maar de andere ploeg, de tegenstander van, van NEC, die staat, de tegenstander van Heracles, die staat er natuurlijk buitengewoon gunstig voor. Een 2-0 voor een achterstand van RKC, een achterstand van Roda. En dat betekent dat op deze wijze NEC Europa ingaat. Ik zou niet weten wat er nog mis kan gaan. En dan ziet uh, op een gegeven moment AMIEU dat de doelman van Herakles heel ver voor zijn goal staat. Uh, dat is de weer, Maar zijn schot komt helemaal niet binnen de paal en gaat ver over de achterlijn. Het is allemaal buitengewoon gunstig voor NEC deze ontwikkeling op de laatste competitiedag. 2-0 voor NEC tegen Herakles. Gaan we weer naar Herenveen, uh, ja de sportwedstrijd uh, die misschien geen sportwedstrijd meer is, Bas? Nee, dat denk ik ook niet. Het is nu wel klaar. Het is 1-3. Feyenoord stond met 1-0 achter in het Abelensa stadion. Hij had 11 minuten.